Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt tijdelijk te zijn gestopt... met een deel van de bombardementen in Gaza. Maar volgens een legerwoordvoerder is van een staakt het vuren geen sprake. Voor defensieve doeleinden komt het leger nog steeds in actie. Morgen onderhandelen delegaties van Israël en Hamas in Egypte... over het 20 puntenplan van president Trump... om de oorlog in Gaza te stoppen. Allereerst moet er een akkoord komen over de vrijlating... van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen... Het zijn geen rechtstreekse gesprekken. Er wordt onderhandeld via bemiddelaars. Premier Schoof heeft in een reactie op het Rode Lijn protest in Amsterdam... geschreven dat hij de boosheid en het gevoel van machteloosheid van de betogers begrijpt. Hij noemt het immense leed in Gaza onaanvaardbaar en onverdedigbaar. Maar over extra sancties tegen de Israëlische regering schrijft hij niets. Aan de Mars in Amsterdam deden volgens de organisatie een kwart miljoen mensen mee. Door natuurgeweld op verschillende plekken in Nepal zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. In korte tijd kreeg het land te maken met aardverschuivingen en overstromingen na aanhoudende regen. In de oostelijke provincie Ilam vielen de meeste doden. Daar werden meerdere bergdorpen weggevaagd na een aardverschuiving. Reddingswerkers kunnen het gebied moeilijk bereiken. Nog zeker zeven mensen worden vermist. In andere delen van Nepal kwamen drie mensen om het leven door blikseminslag en vielen doden door overstromingen. In Nepal is een twee weken durend festival aan de gang... waardoor veel mensen onderweg zijn voor familiebezoek. In Slovenië is het lichaam gevonden van een Kroatische bergbeklimmer... die sinds vanochtend werd vermist. Naar twee anderen wordt morgen verder gezocht. De drie Kroaten beklommen een berg in het noordwesten van Slovenië. In slecht weer werden ze bedolven door een lawine. Vier andere klimmers van dezelfde groep... hadden vanwege het weer een schuilhut opgezocht. Het weer buien, vooral in het noorden en oosten. In de rest van het land meest droog, maar wel bewolkt. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen overdag bewolkt en soms wat lichte regen of motregen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Den Haag. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 En dat werd dan uitgerold. Ja, dat, dat snap ik. Maar een, een horloge in elkaar zetten... dat is geen sinecure, denk ik. Nee, dat dat nee. is wel, wel specialisten werken. Klopt, maar dat is dus eigenlijk weer... als we gaan kijken wat dan weer... voor gedetineerde... Uh, qua werkzaamheden zouden zijn... is eigenlijk het volledige digitale binnenwerk... in een... in een kastje plaatsen... Ja. waar dan weer een... een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 En het was toch uh, over zes maanden weer inpakken ja. en vervoeren. Bijna uh, ja. een normale gezin. Bijna een woonwagen kunnen nemen. Dat, klopt, dat, ja. klopt. Maar dat soort dingetjes. <laughs> ja. dat Je denkt van potverdorie en, en je moet maar weer weg. Ja.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 Of te vaak of te lang. Dan ja, ja, ja, ja, ja. We komen we weer bij proportionaliteit. Ja, ja, ja. Heer, van, je mag jezelf wel verdedigen. Maar het is niet de bedoeling dat jij zo geleerd en getraind bent. Dat je daarna de persoon staat af te matten. En dat die afgevoerd kan worden met een ambulance. Ja, en na, dan, de, in, Aan een ligt bij wijze van spreken. Precies, dan ja, gaat ja. het om controle. Ja, precies. En fixatie.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 Zo achter mijn broek riem. En dan waren mijn buikspieren, als ze een stomp in mijn maag gaven, beveiligd. Als ze in het einde met iets anders kwamen, had ik hem om mijn arm heen gewikkeld. En dan kon ik hem mee afweren. Had ik een zo. soort koker om mijn arm heen. Okay. En als ze dan wat wilden, dan geef je gewoon, pats, een lel. En dan hadden hun meer impact dan ik. Ja, dus je gaat heel anders denken van, wat ja. kan ik nu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 En dan ben ik ook nog een keertje in uh, de meeste opzichten de oude rot. Ja, ja, ja, ja. ja. Kijk, die oude tengere man. Ja, ja. Die ja. we best wel hebben. Ja, ja, nou, ja. Prettige wedstrijd.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 Het nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. -M -m -m. ZFM met het nieuws van 9 uur. Dit is Martijn.